3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De SP bemoeit zich nu ook met de asbestzaken in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Nog 37 dagen en dan beginnen de Paralympische Spelen. Wij praten straks met tafeltennisser Gerben Last. Nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Raymond Serré. De Europese Commissie blijft erop vertrouwen dat Griekenland de noodzakelijke maatregelen neemt om in de euro te kunnen blijven.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 Maar beleggers maken zich zorgen over Spaanse autonome regio's die geldproblemen hebben en bij de regering moeten aankloppen voor hulp. De regio's Valencia en Murcia hebben al aangegeven steun nodig te hebben en waarschijnlijk volgen er nog andere. Meer mensen moeten hun huis in de Utrechtse wijk Kanaleiland verlaten. Dat hebben de gemeente en woningstichting Mitros bekendgemaakt. Het gaat om in totaal 180 woningen. Gisteren al hebben de bewoners van 48 woningen hun huis verlaten. Daar komen er nu nog 120 bij, plus 12 eensgezinswoningen die niet van Mitros zijn. Geëvacueerde bewoners mogen, als ze dat willen, even terug om hun spullen te pakken... maar de gemeente raadt dat wel dringend af. Woningstichting Mitros begint een schoonmaakactie op straat en in een aantal woningen. Mitros is bezig daar extra mankracht voor in te huren. Wat ons voor uitdagingen stelt is eh, om dit eh, ook eh, adequaat op te schalen... en voldoende capaciteit eh, in te huren om al die metingen te kunnen doen... en de schoonmaakwerkzaamheden te kunnen verrichten. Het schoonmaken van huizen die vervuild blijken te zijn... duurt vervolgens nog eens drie tot vijf dagen per huis. In Willemstad, op Curaçao, is een vrouw aangehouden... die ervan wordt verdacht dat ze haar twee kinderen heeft omgebracht... meldt de politie op het eiland. De vrouw is Belgisch en woont niet op Curaçao... De kinderen, twee meisjes van zes jaar... zijn verdronken in een badkuip van het Marriott Hotel in Willemstad. De vrouw werd aangehouden op een strand in de buurt. Ze was daar opgevallen omdat ze in het water stond te schreeuwen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht... en zit inmiddels in een psychiatrische kliniek. En dan het weer, veel zon paar stapelwolken. Het wordt 21 graden op de wadden tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Ook morgen zonnig zomerweer en dan wordt het nog een graadje warmer dan vandaag. En ook na morgen nog warm, maar vanaf vrijdag is er een toenemende kans op buien. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Meersa en Maastricht 4 kilometer. En door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Knoopend Ewijk 7 kilometer.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 U kunt via Twitter meewerken aan de promotiefilm voor het Nederlands Filmfestival. Hoe dat hoort u zometeen. En de SP bemoeit zich nu ook met de asbestzaak in Utrecht. Hier zijn Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. De ontruiming van Kanaleneiland heeft ons er eens te meer op gewezen dat een deel van de Nederlandse gebouwen nog steeds vol zit met asbest. En als het aan de SP ligt, moet de regering nog meer het voortouw nemen in de sanering daarvan. SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Um, woningbouwcoöperatie Mitros is allereerst verantwoordelijk voor de asbest die gevonden is he, in Kanaleneiland. Maar, maar u pleit voor meer overheidscontrole. Wat zou de overheid moeten doen? Nou, eigenlijk zou het beste zijn om uh, gewoon alle Nederlandse gebouwen nu voor eens en voor altijd te inventariseren, zodat we gewoon precies weten wat er zit. Is dat nog niet gedaan? Nee, uh, daar dringt de SP nou inmiddels uh, zo'n 30 jaar op aan. Uh, sommige gemeenten hebben dat gedaan, de meeste gemeenten nog niet. Uh, sommige woningcoöperaties hebben het gedaan, de meeste nog niet. En uh, vervolgens zie je dat uh, op het moment dat de corporatie uh, aan de slag gaat, of dat bewoners aan het, zelf aan het verbouwen zijn. En het kan natuurlijk ook gewoon uh, door bewoners gebeuren. Uh, dat dit soort problemen kunnen ontstaan. Ja, maar in 1985, begreep ik, is wel een lijst gemaakt... Hè, met gebouwen die vol zaten met asbest. Ja. Uh, uh, misschien goed om ook te geven... dat er in Nederland per jaar meer dan duizend mensen overlijden... aan de gevolgen van asbestkanker. Dat zijn meer als verkeersdoden. Dus het gaat ook niet om een klein risico. Het gaat echt om een flink risico. En die spuitasbest is het allergevaarlijkste soort asbest die er uh, bestaat. Uh, in 1985 heeft de TNO, op zoek van het toenmalige ministerie van Milieu uh, de gevaarlijke gebouwen geïnventariseerd. Dat was een lijst van uh, ongeveer 200 gebouwen. Ziekenhuizen, winkelcentra, uh, scholen, universiteiten, uh, het gebouw van de Nielse Bank. En um, ja, daar zat dus een grote concentratie van dit materiaal in. Um, zolang dat materiaal ergens achter zit, dan kan het geen kwaad. Maar uh -huh. op het moment dat het verbouwd wordt, of dat iemand daar ondeskundig in gaat zagen of boren dan uh, loop je direct een groot uh, risico. En, nou, er is nog één keer in 1999 uh, gekeken van hoe staan die gebouwen nou erbij. Uh, toen was nog in de helft van de gebouwen uh, er niks gebeurd. En toen heeft de regering daarna gezegd van nou, we laten dit lopen. Laten die eigenaren van die gebouwen het zelf maar, uh, maar uitzoeken. En dat vinden wij een buitengewoon slechte zaak. En uh, met ons een, een Kamermeerderheid, want die heeft op de uh, laatste avond voor het reces, uh, begin juli... ...gezegd van de staatssecretaris van Milieu uh, zoek uit hoe het met die gebouwen staat... ...en zorg ervoor dat die zo snel mogelijk uh, aangepakt worden. Ja, dus dat moet nu gaan gebeuren. Ja. Um, ja, dat heeft wel lang geduurd. Nu, als, als u dit zo vertelt, dan klinkt dat heel logisch. Hè? Waar, waarom duurde dat zo lang? Omdat het geld kost. Hm. Uh, en uh, dat is heel cynisch, maar... Uh, uh, ook asbestoden die zijn uh, het gevolg van het feit dat er vaak met een zakje pannen gerekend wordt van nou, wat kost het om zo'n gebouw te finaliseren. Dan loopt het risico dat er asbest gevonden wordt en dat we een gebouw, bijvoorbeeld een winkelcentrum, drie maanden moeten sluiten vanwege een uh, spoedsanering. Ja, daar heeft natuurlijk de expedant nooit zin in en uh, op het moment dat het uh, niet hoeft, zal men in het algemeen uh, zoeken naar aardwegen om het uh, niet te hoeven doen. Uh, en daarmee zadelt men vervolgens wel het personeel en de bezoekers van zo'n gebouw met uh, enorme risico's op. Ja, want u zegt een bedrijf zou dat dus eigenlijk zelf uh, moeten gaan aanpakken, hè, die asbest. En dat doen ze niet omdat het te duur is. Ja. ja. Um, naar, uh, even naar Kanale-eiland. Hadden die, die, uh, die perikelen daar hadden die voorkomen kunnen worden, denkt u? Nou, dat is, eh, ik moet zeggen, ik, ik vind altijd dat je een beetje terughoudend moet zijn om daar te snel een mening over te hebben als je de feiten van het project zelf niet kent. Uh, bovendien, het is zo dat uh, in woningbouw is helemaal niet veel spuitasbest uh, toegepast. Dat is eigenlijk vrij zeldzaam dat dat uh, erin zit. Ik begrijp dat het in dit geval als een soort uh, ja, voegmiddel tussen twee betonnen muren is uh, toegepast. Dat zal dus niet om hele grote hoeveelheden gaan. Uh, dus het zou kunnen zijn dat het bij de inventarisatie over het hoofd uh, gezien is. Mm -hmm. uh, uh, ja. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar uh, ik denk dat het lastig is om op voorhand te zeggen wie hier de fout uh, gemaakt heeft. Het is niet meteen dat u kunt zeggen de overheid heeft hier gefaald. Nou kijk, uh, uh, als er tijdig zeg maar, die inventarisatie gebeurd was en het was goed gebeurd, dan hadden ze ook dit spul uh, ontdekt. En dan hadden we met die renovatie hadden we van tevoren goed nagedacht kunnen worden over hoe krijgen we dat materiaal eruit zonder dat we die halve buurt hoeven te ontruimen. Het is natuurlijk altijd veel beter om vooraf te weten wat je aantreft... als dat je dat uh, ontdekt terwijl je al aan het renoveren bent. Ja. En daar zit het grote probleem. Ja. Gaat er nu wel echt iets gebeuren? Gaat staatssecretaris uh, Atsma uh, nu wel iets met uw motie doen? Nou, de staatssecretaris had er helemaal geen zin in... want hij heeft die motie ontraden... maar uh, hij is toch door een grote kamer uh, aangenomen. En dan moet de regering hem uitvoeren. Dus hij zal met gezonde tegenzin toch aan de slag moeten. Heeft u ook uitgelegd waar die gezonde tegenzin uh, voornamelijk vandaan komt? Ja, dat dit kabinet ook nog steeds op de lijn zit dat, uh, ja, terugtrekkende overheid, dat, dat je dit soort zaken moet overlaten aan, uh, aan de bedrijven en in ieder geval aan iedereen behalve de overheid. En uh, mijn stelling is dat uh, de eigenaren van die gebouwen, die komen vaak pas in actie op met dat er een stok achter de deur is. En dat is de overheid. Ja. Gaat u, gaat u, uh, nou u gaat er bovenop zitten denk ik hè? We zitten er al veertig jaar bovenop ja. en het gaat stapje bij stapje gaat het de goede kant op, maar het duurt mij veel te lang. Gaat u nog extra kamervragen stellen? Ja, ik, ik heb over die spuit als heb ik al een aantal keer een kamervraag gesteld. En, ja. en die motie was eigenlijk het sluitstuk van een heel aantal zaken die de afgelopen jaren gebeurd zijn. Maar uh, ja, ik ga natuurlijk ook weer uh, naar de van de kanalen, want ga ik ga proberen om nog meer versnelling te krijgen in, uh, in die saneringsoperatie. En dat begint met uh, goede inventarisatie. Uh, ook bij schoolgebouwen bijvoorbeeld. Uh, ja, je kan toch niet uh, kinderen blootstellen aan dit soort risico's. Want over 25 tot 40 jaar uh, nadat je bent blootgesteld... Zeg maar, krijg je vrijwel zeker asbestkanker. Ja. Oké, okay, dank u wel. Paulus Jansen, SP, Tweede Kamerlid. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. had white horses... And ladies by the score All dressed in satin And waiting by the door lace and feathers they made up his bed a gold covered mattress on which he was led Ooh. Dat, die, dat, orgel, dat ja. orgel van Prem. <laughs> Prem blijft ons achtervolgen. <laughs> Emerson, Lake en Palmer. En Prem dus. En Prem. Lucky man. <laughs> de nieuwe Paul Verhoeven die mag zich op maandag 6 augustus melden. Want de regie voor de promotie van het Nederlands Filmfestival... ligt dit jaar helemaal in handen van het publiek. En dat kan dan via Twitter. En via Twitter kunnen de acteurs worden aangestuurd. Martijn de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, regisseur, en uh, jij moet dus al die tweets samenvoegen tot een samenhangende film. Dat is de bedoeling. Waarom wordt het publiek daarbij ingeschakeld? Um, nou, we hebben het, het, filmfest het Nederlands Filmfestival wilde een, uh, een, een promotie maken voor het festival. En daarbij uh, duidelijk maken dat het een festival is voor het hele Nederlands publiek. En waar wij vorig jaar... Uh, met uh, wie filmproductiebedrijven hebben we een, uh, en woedend een, een commercial gemaakt... waarbij de Nederlander, de nietsvermoedende Nederlander... die gewoon op straat liep, ja. midden een filmset uh, inliep. En uh, dus met alle beroemde acteurs werd je opeens onderdeel van een set... en werd die acteur. En we dachten, hoe kunnen we dat een stapje verder brengen? Hoe uh, betrokken ben je als je gewoon de regisseur van de film bent? Dus uh, we hebben bedacht, we gaan gewoon een speelfilm maken... en we laten de Nederlander regisseren. Want, uh, en zo... De Nederlandse film maken eigenlijk. Weet ja. uh, je waar je aan begonnen bent? Want ik bedoel, uh, af en toe kijk ik wel eens op dat Twitter. En als je dan ziet wat daar voor, uh, voor zieke geesten af en toe zitten, dan kan je nog heel wat verwachten. Hè? Ja, dat gaat heel spannend worden. Ja, <laughs> ja dat gaat heel spannend worden. Ik, uh, uh, ik heb geen idee hoe die film gaat, uh, gaat aflopen en wat de mensen daar het liefst willen zien. Maar. Uh, ja, dat is zeker het spannende van het experiment, ja. ja. Want, hoe gaat het in zijn werk? Hebben jullie wel iets van een, van een raamvertelling, zou ik maar zeggen? Of mag het echt gewoon fris van de leven, kom maar op. Nou, we hebben een, een, een, een stijl topacteurs in Nederland. We hebben een, een, een hele mooie setting waarbinnen dat zich afspeelt. En we hebben daar een, inderdaad een aantal locaties en plekken waar langs het verhaal zich afspeelt. En Um, net zoals ik, als ik zelf een film zou regisseren... Dan, dan krijg ik ook een scenario en settings... en wat voor, wat voor mensen zijn die acteurs. Alleen door mijn aanwijzingen verandert dat de film volledig. Dus als ik zeg, je moet deze scène heel verdrietig spelen... of je moet in deze scène um, die pak opdrinken of zo... dat geeft een hele andere wending aan, aan een romantische setting. Dus de regieaanwijzingen daarin die, die, die, um, die veranderen het, het hele verhaal. Ja. We hebben een raamvertelling inderdaad een paar vaste settings, maar wat erin gaat gebeuren... en hoe dat gaat eindigen en waar het naartoe gaat... Dat maken de Twitter uit. Dat is uit. mijn raadsel, ja. ja. Um, um, en, en, en kan dat eigenlijk een, een, uh, ja, uh, uh, in 140 tekens? Uh, een regieaanwijzing 140 tekens geven? Ja, um, het is zelfs fijner voor een acteur... om een zo helder mogelijke aanwijzing te krijgen. Dus als, als ik zeg, als ik, uh, je moet proberen je tegenspelen te verleiden... Daar hebben ze, dan, dan kunnen zij, een acteur, die, die zet het om naar allemaal speelbare dingen. En als ik ga zeggen. Um, ja, je denkt eigenlijk dat je, uh, dat je een, uh, een, een slechterik bent. Maar uh, het, van binnen. Als ik een heel lang verhaal, als ik niet probeer, dan wordt dat alleen maar moeilijker voor acteurs. Mm. Daarin is een, eigenlijk 140 tegen, dus het maximale wat je aan een acteur. Uh, moeten geven. Ja. Nou zei ik aan het begin, he, van als je de nieuwe Paul Verhoeven wil worden, moet je nu even de oren spitsen, want uh, dan kan je dus meedoen in deze, in deze film. Het is overigens een promotiefilm voor het Nederlands Filmfestival natuurlijk. Ja. Maar het lijkt wel een beetje op dat project van Paul Verhoeven, daar hebben we een tijdje terug ook over gesproken, uh, Steekspel heet die film. Ja. Um, hij is er niet zo blij mee, he? want hij zei, het ja, is eigenlijk heel moeilijk om het publiek daar dan bij te betrekken. Dat werkt volgens hem niet. Ja, ja dan heb je 100 kapiteins bij een schip. Ja. Dat is eigenlijk de gedachte waar, waar, waar, waar hij het dan over had, waar dat misging um, uh, Desalniettemin is dit een heel ander, uh, heel ander insteek. Want wij maken een live film. Uh, we beginnen om half zeven. En waar het eindigt is anderhalf uur later ergens. Um, en de, de acteurs, de settings wat ik net zei, de, de, dat is er allemaal al. Ja, de muziek ook live, hè, geloof ik. Ja, we hebben, gewoon een live, we hebben een componist en een bandje daar zo. En, uh, met allemaal rare instrumenten die, die gewoon live... Uh, meespelen op wat ze, op wat ze zien. Ja. En, en welke acteurs doen er allemaal mee? Tigo Gernand heb je al genoemd, geloof ik? We hebben Tigo Gernand inderdaad. We, hebben, uh, we, we zijn nog met meer acteurs bezig. Nu Gaite Jansen speelt erin. Halina Rijn, Hanna Verboom, Victor Leu. Uh, dus het wordt een hele leuke lijst. Nou, nou, uh, De speeltuin voor elke, <lacht> iedereen die, die wil regisseren. Ik, ik, ik kan me er van alles bij voorstellen. Hoe werkt dat precies? Wanneer moeten mensen zich, uh, ingecheckt zijn op uh, Twitter en, en mee gaan doen? 6 augustus om half zeven uh, begint de film. En uh, je, hebt, je kan op uh, www.filmfestival.nl. Kan, uh, uh, kan je het allemaal live zien. Goed. Uh, uh, uh, maandagavond dus 6 augustus half zeven... via de site van het Nederlands Filmfestival. Regisseurs in de dop via Twitter regieaanwijzingen geven. En dat moet dan leiden tot een mooie film. Uh, hartelijk dank voor het gesprek. Goed, oké, okay, bedankt. Martijn de Jong was dat. Nog 37 dagen uh, tot het begin van de Paralympische Spelen in Londen. Deze week uh, houden wij elke dag een, een sporter af van uh, misschien wel kostbare trainingstijd... om uh, vooruit te kijken naar die Spelen. Vandaag de nummer 4 van de wereld in het uh, minder valide tafeltennis. Gerben Last, welkom Gerben. Dankjewel. Is het, uh, is het zo erg? Ja, houden we je nu van, uh, van zeer kostbare trainingstijd uh, af? Uh, nee, je hebt ook af en toe een dagje rust nodig. En uh, waar wij de Paralympische Spelen kunnen promoten, dan, uh, dan graag. Ja, 29 augustus uh, gaan ze beginnen. Klopt. Wanneer ga jij beginnen? Ik ga 1 september uh, beginnen. 1 september. Ik heb het uh, geluk dat ik bij de eerste vier van de wereld sta... en daardoor uh, in de kwartfinale mag beginnen. Kijk, um, tafeltennis. Hoe, hoe ben jij bij tafeltennis uitgekomen? Uh, nou, ik, uh, als kind zijnde uh, wilde ik heel graag uh, voetballen. Alleen door mijn uh, beperking. Uh, ik ben geboren met klompvoeten. Ja, Ja, kon dat helaas uh, uh, niet. Dus heb ik nog... Uh, Even getennist, maar ja, zoals op vele basisscholen uh, staat er ook een tafel in tafel en Dat vond ik ook erg mooi en doen ben ik uh, lid geworden. Voel, voelde jij meteen, wacht even, dit, hier zou wel eens wat in kunnen zitten. Hier ben ik best goed in. Nou, dat voelde ik zelf niet. Misschien de mensen die uh, om me heen stonden, misschien wel. Maar ik vond het zelf gewoon leuk om te doen. Ja, maar je, op een gegeven moment kom je op een punt dat, dat blijkt dat je best goed kan. Nou, ik, heb in, in, ik kom uit, uh, uit Kampen, dat ligt in, uh, in de buurt van Zwolle. En daar heb ik in, in feite maar een aantal jaren gespeeld. En toen was er uh, ja, in Zwolle de club die wilde mij graag hebben. Dus ja. op jonge leeftijd ben ik er eigenlijk al ergens anders heen gegaan. Ja, want jij, begon je toen bij een valide tennisclub? Ja, Tafeltennisclub? Ik, ja ik, ben, uh, ik ben gewoon opgegroeid in het valide uh, tafeltenniswereldje. Ja. En doe je dat nog steeds? Dat doe ik nog steeds. Bij, uh, ja, ik speelde dus in het valide wereldje, uh, Eredivisie, uh, dit seizoen. Ja. En het, uh, ja, het minder valide wereldje is dus eigenlijk in twee werelden. Maar spelen. wanneer kwam dan het minder valide wereldje op je pad? Uh, toen ik 17, uh, 17 was, uh, hebben ze mij daarvoor gevraagd. Maar goed, dan ga je eens kijken. En uh, in het begin is het natuurlijk best wel uh, spannend. Want ja, als kind uh, natuurlijk alleen maar tussen mensen uh, opgegroeid... Die, die, geen, uh, die geen handicap hadden. Dus ja, nou sta je met alleen maar mensen die een handicap hebben. Dus dat was wel lastig. Maar goed, het was hartstikke leuk. En uh, een tijdje later stond ik in Athene. Ja, jij zegt dat het was wel lastig. Kun je... Op welke manier? Nou goed, kijk als kind, ik, ik groeide het eens op in het valide tafeltennis. Ja, ja dan kom je natuurlijk niet zoveel mensen tegen die een handicap hebben. En dan uh, ga je in één keer uh, tafeltennis met spelers die allemaal een handicap hebben. Dus de eerste gedachte is ook gewoon... ja, dan moet je die persoon laten lopen. En uh, dat is toch uh, wel zielig. Mensen dat is dan de eerste ja. reactie die je dan ja. hebt. Maar. Maar want dan gaat het wel om bij tafeltennis. Jij, hebt, jij moet je punten maken, dus je die andere moet zeggen... moet in de teleplazers werken natuurlijk. Ja, die nou zeker. Uh, ik speel zelf dan, uh, dan Eredivisie en ja... Zij moeten mij wel laten lopen, want anders ga ik die potjes winnen. Maar uh, ze dat niet doen... Nee, maar je uh, moet dus ineens heel erg gaan anticiperen op de handicap van je tegenstander. Ja, ja klopt. Oh, ik heb de, het, het valide tafeltenis en het minder valide tafeltenis zijn eigenlijk twee, twee verschillende dingen. Bij het valide tafeltenis is het meer recht toe, recht aan, uh, snel, hard. En bij het minder valide tafeltenis is het meer uh, tactisch. Ja, je probeert elkaar uit te schakelen en, uh, je hebt je handicap. Ja. Nog even misschien een domme vraag van mij hoor. Jij zei eigenlijk wilde ik gaan voetballen, maar dat kan niet met klompvoeten. Wa waarom eigenlijk niet? Nou, ik, ik was uh, toen dat moment nog in de groei en men zei, de dokter, van: Nou, als je gaat voetballen en uh, je hebt vrij zwakke enkels, dan is dat gewoon gevaarlijk. Ja. Ik zeg: uh, Nu zou het wel nog wel kunnen, maar ik, ik blijf uh, natuurlijk wel lastig omdat ik op speciale schoenen loop. Ja. Nee, ik weet niet of er speciale uh, voetbalschoenen bestaan, maar. Ja. Want dat explosief heb je achter de tafel toch ook. Hè? Korte bewegingen en zo. Dus dan is dat risico er niet? Ja, minder. Kijk, er is natuurlijk niet in één keer een tegenstander die je zo van achteren. Nee nee nee, nee, nee. Nee. Nee. nee, nee, nee. Dan mag je niet <lacht> uitgezuiverd mogen weer, ja. Dat je onder die tafel doorgeleid en even gestrekt erin komt. Nee. nee, maar ik bedoel, dus dat is het gevaar bij voetbal. Omdat dat meer een contactsport is. Dus. Ja, nee, nee ja, ja. Ik weet, dat klopt. Ja. Ik, maar goed, dat heb ik nog een beetje weten op te vangen door een. Een periode uh, trainen zijn van een uh, voetbalteam. Daar kan ik er nou niet meer bij hebben, de laatste jaren, maar dat hebben we toen wel gedaan. Dus. Ja. Als we nog even teruggaan naar dat anticiperen op de handicap van je, van je tegenstander. Hè? Dat, dat, dat moet je straks uh, bij de Olympische Spelen ook gaan doen. Uh, je kent die mensen waarschijnlijk al, maar hoe doe je dat? Ik bedoel, hoe bestudeer je ze? Nou goed, je speelt natuurlijk uh, de rest van je alle uh, toernooi in, dus je komt elkaar uh, uh, tegen. Maar het is, ik zit dan in de, in de ene lichtste handicapklasse, in klasse 9 is dat. En er zitten ook mensen die ongeveer het vergelijkbaar hebben wat, uh, wat ik heb. Ja, en dat zijn ook spelers die, die snel zijn achter de tafel... maar er ook wel uh, uh, moeite hebben om in balans te blijven, net zoals ik. Mm -hmm. Ik loop natuurlijk op vrij uh, uh, grote schoenen... dus dan is het uh, lastig om, om telkens je balans uh, te bewaren... zeker als het heel snel gaat. Kun je nog even uitleggen hoe dat zit met die klassen? Uh, er zijn tien klassen internationaal. De één tot met vijf zijn uh, rolstoelers en zes tot tien zijn... Staande, zoals wij dat noemen. Ja. En dan zijn klasse 1 en 6 zijn dan de zwaardere gehandicapten. En ja, hoe hoog, hoe lichter eigenlijk. En ik zit dan in de 1 naar lichtste handicapklasse. Ja, en hoe, hoe zit dat dan bij de Olympische Spelen? Hoe is die verdeling dan gemaakt? Uh, Zij gaan in, de, in het enkelspel, uh, zijn alle klassen uh, gescheiden. En bij ons zijn de landenwedstrijden. Nu zijn 9 en 10 samen. Dus gooien ze de 1 naar lichtste en de lichtste handicapklasse bij elkaar. Dat is voor ons... Uh, ja, wel een beetje nou om natuurlijk die mensen die in klas 10 zitten wel beter bewegen dan dat wij dat doen. Ja. ja hoe hoe bereid jij je nu voor? Dat is eigenlijk al bijna. Dus de grootste voorbereiding is, uh, is natuurlijk al geweest, neem ik aan. Uh, wij gaan uh, aanstaande woensdag gaan we naar Slovenië voor een dag of negen. Dan uh, gaan we daar nog trainen en de rest van de tijd zitten wij op Apendaal. Zoals heel veel sporters dat uh, hebben gedaan. Ja, er zijn heel veel Paralympische sporters daar ook. Ja. Dus dat wij daar ook zijn. Maar de afgelopen, hoe lang staat, uh, laten we zeggen, het is niet jouw eerste keer bij een Olympische Spelen. Maar hoe lang sta, staat, uh, nou, laten we zeggen, een jaar of twee jaar in het teken van, van die Spelen? Nou, ik hoorde vanochtend een uh, sporter zeggen: zodra de ene Olympische Spelen is afgelopen, uh, ja, bereid je alweer voor op de volgende. En Zo gaat het bij ons natuurlijk ook. En ja. die wedstrijden die ik op, de, op zaterdag speel in de Erenvisie, dat is natuurlijk een prima uh, nou ja, training, voorbereiding op de wedstrijd die ik interna internationaal ook moet spelen. Ja. Dus die wedstrijden heb ik gespeeld. En verder is het uh, trainen met ook uh, valide spelers, uh, minder valide spelers. Wat zijn uh, de te kloppen landen? Ja, China. Uh, uh, ja. ja, uiteraard. Dat dat China. Het, bij de valide China. is ja. dat zo en bij ons is dat, uh, is dat ook gewoon zo. Ja? Ja. En zijn die te kloppen? Uh, die zijn uh, te kloppen. Ja. Alleen het wordt wel heel, uh, heel lastig. Als we kijken naar jouw individuele uh, tegenstanders. Ik bedoel, je, de meeste ken je, zeg je al, hè? Uh, wat, wat denk je dat je kan doen daar? In nou Londen? goed, ik sta natuurlijk uh, vierde uh, van de wereld. Dus dan uh, zou je verwachten dat ik wel iets kan uh, doen daar. Uh, de nummer één is toevallig een uh, Chinees. We hebben nog een nummer twee. Dat is een oogstrijker, een iets uh, oudere man. Maar die heeft in het verleden voor het uh, Poolse nationale team uh, gespeeld. Dus het is gewoon een hele goede speler. En we hebben nog een jongen uit Oekraïne. Ja, en die drie. En ikzelf uh, zijn toch wel uh, de spelers die daar, uh, denk ik, moeten gaan doen. Alhoewel, je weet het nooit. Ja. Neem ons nog heel even mee naar 2004, naar Athene. Ja, daar was ik, ik was Ik was er net, net erbij en ik was 17 jaar. En de, de mogelijkheid om, om daaraan mee te doen in het enkelspel ging het behoorlijk. Maar vloog ik in de, in de tussenronde uit. En in de landenwedstrijd uh, hadden wij de mogelijkheid. We hadden op het EK al laten zien dat wij uh, bij de betere hoorden. We hadden een medaille gewonnen. En goed, we gingen het daar ook proberen. En dan uh, sta je opeens in de finale. 2-1 uh, uh, achter in de dubbel uh, kansloos achter. En op een gegeven moment en draait de boel om. En uh, winnen we uiteindelijk met 3-2... en dan ben je op 17-jarige leeftijd goud. heb je het hoogtepunt al te pakken. Nee, je <laughs> ja, dat is eigenlijk... Maar goed, je wil altijd meer natuurlijk, maar... Uh, ja, uh, uh, als je 17 bent... dan nog goud mogen winnen, is dat heel bijzonder. We zijn nu uh, acht jaar verder. Uh, ja... Wat is jouw, ja, ik wou bijna zeggen, uh, op welke manier ben je nog meer naar goud toegegroeid? Maar je was er al, dus... Nou ja, je wil natuurlijk, en wat dat was in de landenwedstrijd. je, je wil natuurlijk ook in het enkelspel. Ja. In, in China werd ik, uh, werd ik vierde, daar hadden ze de klassen samengevoegd ook. En dan werd ik vierde, dat was op zich uh, niks mis mee. Alleen ja, vierde is net niks. Ja, dan krijg je een mooi schilderij, maar dat is natuurlijk niet een, <laughs> uh, de medaille die je wil. Ja, we gaan het in Londen proberen. Ja. Ik vond het nog wel mooi. In het begin zei je, want toen vroeg Dionne van uh, onderbreken we je, je voorbereiding niet? Toen zei je, nou, als ik, als ik als ambassadeur van de Paralympische sport kan optreden, dan is dat mooi meegenomen. Want dat is iets wat jullie altijd steekt, hè? de aandacht ervoor, dat dat, dat er eigenlijk te weinig is. Nou ja, dus steken is misschien een groot woord, maar je wil natuurlijk als Paralympische sport ook uh, in beeld en dat daar ook aandacht voor ja. is. Je is hebt, op je website heb je ook een oproep gedaan, begreep ik. Ja, Je wil natuurlijk de omgeving waar je zit uh, ook daarin betrekken. En ook mensen laten zien dat het uh, ondanks uh, je handicap uh, ook uh, topsport uh, is. En dat het ook heel mooi is om naar te kijken. Dus allemaal oh. gewoon kijken of er gaan, desnoods. Er gaan een aantal uh, uh, bekenden van me heen, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Zit jij nu helemaal al in die uh, cocon van de Olympische Spelen? Even los van, nou hier mag je dan nog heel eventjes ja. zijn. Maar daarna gaat de blik op oneindig. Of eigenlijk de blik op Londen? Nou, je bent natuurlijk... Als dat gaat spelen... Van het moment dat ik bij de eerste vier zou blijven... Dat is natuurlijk wel speciaal. Ja, gaat het leven. En dat zie je natuurlijk op tv. Ook de ene documentaire van de Olympische Spelen. Ja, de andere die uh, vliegt voorbij. En uh, van de week zag ik die van uh, Edith Bos. En dat is toch wel heel bijzonder om, uh, om dat te zien. Ja, ik was zeggen, ik voel het al, dus jij helemaal, denk ik. Ja, ik vind <laughs> dat ik mag graag zulke documentaires dan zien. Omdat je natuurlijk weet... Ja, uh, die sport is uh, ja, wat hun bezighoudt. Dat houdt mij ook bezig. Dus dan is dat, uh, is dat leuk om naar te kijken. Vanaf 1 september, hè? Klopt. Vanaf 1 september, Gerbenlast. En dan kom je terug om je gouden medaille te laten zien. Ik ga mijn best doen. Eerst nog even die Chinees <laughs> verslagen. <laughs> lijkt me goed. Heel veel succes. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Het is uh, half vier geweest. Hier is Rimelseré. Ondanks de economische problemen in Europa blijft de groei in de 25 snelst groeiende economieën van de wereld op peil. Die landen blijven daarmee de motor achter de wereldwijde groei, schrijft adviesbureau Ernst Young in een kwartaalprognose. Tot de 25 grootste groeimarkten behoren Brazilië, Rusland, India, China en Turkije. Ghana groeide in 2011 met 14,4 procent het hardst. Met name Azië en Afrika blijven het in 2012 goed doen. Opkomende economieën in Midden- en Oost-Europa en Zuid-Amerika die hebben het moeilijke omdat die landen sterk afhankelijk zijn van de export naar de eurozone en naar de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is geschokt gereageerd op een video waarop te zien is hoe de politie gewelddadig ingrijpt tijdens een betoging in een voorstad van Los Angeles. De beelden van zaterdag laten onder meer zien hoe de politie demonstranten beschiet met rubberen kogels. Ook duwen agenten een brandende afvalbak richting de menigte... en zijn er beelden te zien van een politiehond die een vrouw met een baby aanvalt. Dat alles speelde zich af voor een politiebureau in de voorstad Anaheim. De betogers demonstreerden tegen het doodschieten van een man door twee agenten. En een man uit het Friese dorp Balk is gisteravond aangehouden... voor het stelen van de haan van een kerktoren in zijn woonplaats. Die toren staat momenteel in de Stijgers. Een agent zag een aantal mannen de toren aan de Raadhuisstraat beklimmen... en een van hen de haan van de top wegnemen. De 41-jarige man werd bij het verlaten van de Stijgers gepakt... en hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat de Summeerse Maastricht 3 kilometer. De a 7 afsluitdek richting Friesland is zo goed als dicht bij de Stevinsluizen... heeft te maken met technische problemen. En door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os... tussen Heteren en Knopend Ewek 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks onder andere het uitgebreide weerbericht met Marco Verhoef. En de festivaltent die staat in Tilburg... bij de roze maandag van de Tilburgse kermis. Zit hij nou nog steeds om het dat... orgel te rammelen? Prem! prem. Is het? Hou eens op, man! Hey there, girl, here's a little song for you. Keep in mind that it's only my words. I want to tell you a little bit about me. Uh.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 way Er in Ellen Clark De hevige bosbranden in het noordoosten van Spanje uh, ook Nederlandse vakantiegangers zijn daardoor getroffen door die branden. Een camping in de plaats Cap Mani is geëvacueerd. Advonk van de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén camping geëvacueerd. Hoe erg is de situatie daar? Nou, we weten het niet precies, maar uh, vrezen toch het ergste. En wat betekent uh, dat? Ja, dat die helemaal is afgebrand. En dus ook alle uh, campings, kijk, hoe heet dat? Caravans en tenten. Alle caravans, huisjes en wat, en, en, en, en receptie en zulks soort dingen. Uh, we zijn onderweg van mensen van ons steunpunt in Barcelona die uh, moeten daar als het goed is over een minuutje of tien aankomen, als het lukt, omdat uh, de snelweg A7 is ook weer dicht. Uh, nadat de wind weer gedraaid is uh, vanochtend. Ja. Dus het uh, is open en dicht. Het, is een, uh, het is, er gaat daar heel heftig aan toe. Ja. Hebt u enig idee hoeveel Nederlanders daar stonden in, in dat gebied? Nou, dus de inschatting is dat op deze camping... dat er toch wel veel Nederlanders zijn of, uh, of waren. Het is ook een Nederlandse eigenaar. Van, nou, Dat geeft meestal ook Nederlandse campinggasten. Uh, wij vermoeden die van 20 of 30 maar wij hebben nu contact met, uh, in ieder geval met, vier, met vier mensen, en met, met hun gezinnen, die, uh, die zijn getroffen. We hebben ook contact uh, met één uh, vakantieganger, Leo Mastenbroek. Goedemiddag. Goedemiddag. U stond op de getroffen camping, hè? Ja, klopt. Wat, wat merkt u van de branden? Nou ja, wij gingen s morgens naar het strand en toen zagen we een brandweerwagen voorbij komen. En niet realiserend dat dat zeg maar, op ons terrein was... En uh, later op de dag zagen we die enorme rookpluimen zeg maar, over het uh, landschap heen. toen zijn we s'middags teruggegaan. En toen werden we halverwege al tegengehouden. En ja, toen hebben we s'nachts uh, eigenlijk overnacht uh, nood in een hotelletje in Namburia. En vanochtend zijn we op het terrein geweest. Wat uh, zag dus, u daar? Uh, uh, niks. Echt gewoon letterlijk niks meer. Het, is, het was een, een vrij drukke camping met veel uh, ja, staanhuisjes, mobile homes en zo. En ik hoor net iets van 30, ik denk dat er misschien wel 40, 50 mensen waren op de camping. Maar dat is gewoon helemaal niets meer. Het is gewoon echt helemaal één zwart maanlandschap. Uh, u was met een caravan? Een mobile home. Mobile home, ja. En, het, is uh, het is daar zo bizar heet geweest dat zelfs het aluminium gewoon gesmolten is. Het, is. het is echt uh, heel onwerkelijk als je, als je dat ziet. Um, u hebt het gebied moeten verlaten, natuurlijk. Uh, u ja. hebt vannacht dus een hotel kunnen regelen. Uh, ja. En nu? Ja, geen idee. Uh, we staan nu in Figueras. We hebben net even op terras even wat gegeten en gedronken en uh, allerlei uh, verzekeringen en alarmcentrales gebeld. En uh, ja, nou moeten we wat uh, gaan zoeken voor uh, in ieder geval voor de nacht. Ja. Werken ze een beetje mee daar, de mensen om u opvang te bieden? Ja, ik, ik zou niet weten wie. Er is gewoon niemand. Maar... We zitten nu midden in de stad en uh, ja op, op het uh, campingterrein is niemand. En uh, ja. Bedoel, je moet het zelf maar regelen op moment. Ja, de autoriteiten zijn niet zo, zoals dat hier dan wel gaat, dat, dat er onderdak geboden wordt in een school of in een hotel of noem het iets? Nou ja, ik heb het niet gezien. Ik heb wat we gisteravond wel in het hotel op het journaal zagen, op het Spaanse journaal, dat er ergens een uh, soort sporthal of zo is ingericht voor mensen. Maar ja, hoe ik daar komen, ik heb geen idee. Nee, nee. Dus wat dat betreft, is de informatievoorziening niet optimaal uh, op zijn minst? Nee, nee, maar... dat kan ik wel zeggen. Altfonk, uh, hoort u dit soort verhalen meer? Nou, het is goed dat uh, meneer Masterbroek het vertelt, want uh, ik hoor het natuurlijk ook. En het is ook uh, voor, uh, voor mensen op afstand, zoals de alarmcentrale, zoals de ANWB, maar ook de anderen. Ja, die hebben natuurlijk geen idee waar iedereen zit. Dus het, het contact hebben met je alarmcentrale is uh, alleen maar goed. Um, nou, wij hebben het dan met vier contact. Alleen wij weten ook niet precies waar iedereen uh, naartoe is gegaan nadat die camping niet meer op kon. Maar kunt u bijvoorbeeld voor meneer Masterbroek iets betekenen als ANWB? Of? Ja, dan moet meneer Mastenbroek moet dan, uh, moet dan toch de AMB even bellen. Uh, en dan kunnen we in contact komen. Wij hebben dus nu straks mensen uh, in de buurt van die camping. En, maar goed, wij verwachten ook niet uh, dat alle mensen die we daar dat die daar zullen aantreffen. Want iedereen is natuurlijk verspreid over het gebied. Ja. Dus voor ons is het ook best lastig om elkaar te vinden en dan ook elkaar te informeren. Maar ik snap natuurlijk wel dat informatieachterstand bij de mensen, ja, dat is altijd lastig. En ik hoor al uh, de brandweerauto's er zijn. Ja, ja. Uh, ja. Ja, ja, dat gaat hier de hele dag door. Maar ik kan me goed voorstellen dat het lastig is om contact te komen met mensen. Maar iedereen die, die vertrekt daarin een soort van paniek. Je, je, je komt van verschillende kanten, kan je daar naar dat gebied in rijden. En je wordt aan alle kanten tegengehouden en ze sturen je gewoon terug. Ja, en dan, ja, met wie ga je dan contact maken? Je gaat gewoon zo snel mogelijk de andere kant op en je moet misschien waar je terecht komt. Ja. Ja. Meneer Massenbroek, hebt u zich al gemeld bij de ANWB of niet? Ik heb vanochtend wel diverse alarmcentrales gehad. En één daarvan was de ANWB-alarmcentrale. Okay. No. Maar omdat ik bij een andere partij verzekerd ben, ben ik weer doorgezet naar SOS International. Ja, kijk aan. Ja. Nee, goed, u, u, u hebt u gemeld daar, dus dan, dan hoop je dat, uh, dat ze daar op termijn uh, actie onder, onder gaan ondernemen. Meneer Vonk, wat gaat u nou nog verder doen als ANWB? Nou, wij gaan natuurlijk ook inventariseren en uh, proberen in contact uh, te komen en te blijven met de mensen. Om te vragen van, goh, wat, uh, wat kunnen we nou eigenlijk verder voor je betekenen? Kijk, de meeste hebben, en ook deze meneer, ik weet niet of hij of nog een auto heeft. En, ja, ja. Ja, dus kijk, dus dan is het op een gegeven moment toch, uh, denken wij, of de vakantie doorzetten of voortzetten als dat kan. Als dat niet zo is, ja, dan is het toch op een gegeven moment een kwestie van, uh, ja, dan moet, het, uh, dan moet je toch eigenlijk weer naar Nederland. Maar dan moet je wel, uh, heb je dan alle spullen en lukt dat dan met, heb je papieren, dat moet dan even geïnventariseerd worden. En verder, ja, de schade die is ontstaan, ja, die wordt natuurlijk, uh, ja, die zal toch achteraf afgewikkeld moeten worden. Meneer Mastenbroek, hebt u nog wel zin om verder te gaan met die vakantie? Dat is een beetje dubbel. We zijn hier pas zes of zeven dagen en we hadden eigenlijk nog twee weken te gaan. Dus ja, weet je, je kijkt er toch naar een heel jaar naar uit. Aan de andere kant, ja, ik heb net ook iemand aan de telefoon gehad, vier jaar geleden hebben we bijna precies hetzelfde gehad hier. Dus de brand net langs de camping gegaan. Dus wat dat betreft zijn we hebben wel een beetje ervaring. u klinkt nog heel rustig ofzo? Het is, het is een beetje twijfelen nu, van wat gaan we doen? Gaan we nog verder of uh, gaan we... Ja, inpakken hoef ik niet meer. Want dat is het hem. Hè. Als je hier ja. blijft, ja, je moet toch spullen. Heb, we hebben gewoon helemaal niks meer. Ik heb uh, een paar slippers aan en een korte broek en, uh, en mijn auto, en, uh, voor de rest heb ik niks. En uw papier hebt u ook allemaal niet meer? Nee, nee. nee alles is nee, weg. Alles we weg. hebben echt helemaal niks meer. Ja. Nou, heel veel sterkte maar daar. Dat gaat best goed komen. Maar meneer Fonk nog heel even. Heeft u nog meer signalen van problemen op andere campings? Nou, in, die, in de omgeving daar niet. Daar hebben we geen signalen van. Maar goed, je ziet het al. Dat we natuurlijk ook van meneer Masterbroek. Kijk, als de mensen zich melden en die melden zich op verschillende plekken, is het altijd lastig. Uh, we hebben Spanje, maar wij horen ook alweer signalen zelfs uit, uh, uit Kroatië en Italië. Dat er ook hier en daar bosbranden zijn waar campings uh, worden ontruimd. Dus het is uh, ja, voor uh, ja, als je in Nederland zit, ja, je kijkt eigenlijk naar het hele middellandse zeegebied, want het is natuurlijk hartstikke droog en heet, en er zitten heel veel Nederlanders. Ja, die hopen natuurlijk allemaal een goede vakantie te hebben, maar ja, die worden ze nu dan uh, opgeschrikt door zulke soort uh, situaties. Ja. Advonk van de ANWB, uh, hartelijk dank en uh, Leon Mastenbroek, ja succes. Daar hebt u helemaal niks aan natuurlijk. Sterkte, naar. sterkte. Ja. Ja. Zoiets. Oh, het lijkt het alsof het hier weer gebeurt. worden. We kan weer allerlei wolken hebben. Dus... Oké. Okay. We, uh, we gaan even zoeken naar een andere. Zoek en veilig heenkomen. Dank u wel. Dag. Dag. Ja, Dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer met de Joden uh? de Graaf nee, uh... en de van de Belg. so right Oh, we zijn allemaal weer wakker. Anouk was dat en good God. De radio 1 Spotzomer: De festivaltent. Vandaag staat de festivaltent in Tilburg op de kermis waar het roze maandag is. Verslaggever Niels de Jager. Ik kan denk ik wel raden welke kleur je daar vooral ziet. Ja, inderdaad, roze. Tilburg is deze dag eigenlijk één grote zuurstok. Ik sta hier zo'n beetje langs de looproute vanaf het station naar het, ja, het centrum echt van het kermisterrein. En uh, het is hier behoorlijk druk. Je ziet van alles voorbij lopen. Veel in het roze. Uh, met dat warme weer ook uh, veel korte broeken, t-shirtjes, soms zelfs nog wat minder aan. Dat krijg je natuurlijk met uh, deze temperaturen. Nou, om één uur vanmiddag is het hier dus allemaal begonnen. Ja, maar eigenlijk, eigenlijk begon die roze maandag natuurlijk gisteravond al om twaalf uur. Toen uh, verschoven de datum immers. En dat werd al uitbundig gevierd. In de kroegen hier in Tilburg. Op de diverse podia hier in de stad. En ook op de speciale kermissender Kermis FM. Je hoort DJ Elger van der Wel. 3, 2, 1, go! De roze dame is onofficieel begonnen. Dit is de volste stad! Een stevig feestje tot in de kleine uurtjes, dus. En dan is het natuurlijk altijd lastig wakker worden. Maar dat kan wel vlakbij, hier op de Roze Camping. Dus Dit jaar voor het eerst een grasveld midden in Tilburg. waar bezoekers van de Roze Maandag hun tentje mogen opzetten. En er staat wel geteld één tentje. Goedemorgen. Lekker gaan slapen? Ja, hoor. Hoe laat is het geworden gisteravond? Nee, laat, drie uur. Ah, waarom zijn jullie hier gaan kamperen? Omdat het makkelijk is. Ja, want jullie komen, ik hoor het al een beetje uit België. Dan is het lekkerder om hier eventjes uh, in je bed uh, te kruipen. Ja. <laughs> jullie zijn de enige gasten hier, hè? Ja, arre. enig. Enige idee waarom het hier zo rustig is. Waarom zijn er niet meer mensen gekomen? Omdat het de eerste keer is. En omdat er ja, niet zoveel publiciteit voor is gemaakt. En wat gaan jullie doen zometeen? Douche. Dus uh, ontbijten hm. en ons klaarmaken uh, voor een stevig feestje. Ja, en dat is inmiddels uh, hier goed op gang gekomen. Ik sta hier bij uh, de, de RUPS-band... En uh, ja, als ik hier om me heen kijk, uh, zie ik een uh, stralend zonnetje, vrolijke gezichten. Het is uh, één groot roze, soms een tikje extravagant feest. Maar Nout van Wijngaard van de Roze Maandag. Is het nou alleen maar echt een leuk feestje of, of zit hier meer achter? Beiden. Het mooiste aan Roze Maandag is dat homo, hetero, lesbi, jong, oud uh, naar de Tilburgse kermis kan komen. Uh, en Roze Maandag samen mee kan vieren. Want... In de tijd waar we, uh, waar we nog regelmatig meemaken dat uh, homogeweld geweld uh, ook onlangs nog in Tilburg uh, hebben gehad. Uh, laten we vandaag zien dat samen feestvieren juist uh, verbroedert. En dat doen we al 21 jaar en uh, dat uh, zetten we voorlopig wel even door. Ja, ook de muziek die is uh, aangepast aan uh, de roze maandag natuurlijk. Ja, het zou je niet verbazen als ik hier uh, om me heen kijk uh, zie ik vooral... Ja, veel, veel roze. Ja, dat kan ook niet anders natuurlijk op zo'n uh, roze maandag. Maar ja, wie nou uh, net zoals ik zo slim is geweest om uh, zonder roze kleren hier naartoe te vertrekken, uh, die kan hier altijd te plekken nog iets rozes kopen. En dat is nog voor het goede doel ook. Willen jullie de webjes kopen? Ja. Het is vier voor vijf euro. En het is voor het goede doel. Het gaat naar het wetenschappelijk onderzoek uh, dit jaar. Koby, wat ben je aan het doen? Ik ben uh, wuppers aan het verkopen voor, uh, voor het AIDS-fonds, De baten van het AIDS-fonds. Jij komt hier elk jaar op de Rosse maandag die dingen verkopen? Nou, wel uh, een aantal jaren al dat ik hier kom. En uh, het staat wel jaarlijks in mijn agenda van dat is de dag dat ik hierheen ga. En hoe lang al? Ik denk dat dit uh, ja, tien, elfde keer is of zo. Het is natuurlijk ook feest en dat maakt het makkelijker uh, voor de verkoop. Want mensen zijn in een goede stemming. En, uh, wat vrijgeviger dan? Ze zijn inderdaad wat vrijgeviger. Vorig jaar toen uh, hebben we bijna de 25.000 euro gehaald. En uh, ja, dit jaar is het streven om daar uh, overheen te gaan, natuurlijk. Maar met dit weer uh, moet dat vast en zeker lukken. Hallo, kunnen jullie webjes kopen voor het goede doel? Het is één feest je alles mag, alles kan. En uh, als ik dan uh, de jeugd hier zie lopen, jongens, uh, samen hand in hand, dan denk ik ja, ze zo zou het in de hele wereld moeten zijn. En uh, dat maakt voor mij dat dit echt een uh, super dag is. Dat ik denk van, was het maar elke dag zo? Want ik denk dat er nog heel veel jongeren in hun eigen woonplaats niet zo kunnen lopen. En dat is zo jammer. Was mij elke dag een roze kermis. <laughs> ja, zeker. Ja, elke dag roze maandag. Dat zit er helaas niet in. Maar de Tilburgse kermis, die blijft hier wel nog de hele week staan. Daar valt natuurlijk nog genoeg over te vertellen. Dus morgen hoor je daar meer over. Moet je daar niet even naartoe? Ja, dat is keihard leuk, die roze ja, nee, Ik ben roze roze maandag. Ja, vorig jaar geweest. Oh, de kermis, echt mooi. Nee, geen tijd voor, sorry. Naar schatting wonen er tussen de 500.000 en 700.000 stemgerechtigen buiten Nederland. Ook zij mogen op 12 september hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar in de praktijk blijken er maar weinig Nederlanders in het buitenland gebruik te maken van hun stemrecht. En dat moet anders, zegt vvd kamerlid Joost Taverne. Hij uh, is uh, op dit moment in de Verenigde Staten. Meneer Taverne, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat u wilt, dat er wordt gestemd via het internet. Waarom? Nou, omdat de manier waarop Nederlanders in het buitenland nu uh, hun stem kunnen uitbrengen ouderwets en ingewikkeld is. Uh, met als gevolg dat heel veel mensen uh, het niet doen. En uh, dat is verkeerd. Er moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen, ook zij die in het buitenland wonen. En stemmen per internet kan daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Ja, want het gaat nu nog net niet met de postduif, maar uh, veel scheelt het niet, hè? Nee, nee. het gaat nu nog uh, inderdaad heel vaak met de post. Um, of bij volmacht uh, of stemmen op, uh, op afstand. En uh, dat leidt tot zoveel uh, vertraging, um, uh, niet bezorgde stembiljetten... Um, uh, mensen die hun stembiljet drie weken na de verkiezingen krijgen... Um, dat uiteindelijk maar een fractie van het aantal mensen dat kan stemmen... en dat mag stemmen, dat dat uiteindelijk doet... Bij de verkiezingen in 2010 uh, hebben zich uh, uh, 45.000 mensen van die tussen de 500.000 en 700.000 Nederlanders geregistreerd. Want dat moet om te kunnen stemmen. Dat is, uh, dat is nog zo'n zo hindernis. Ja. Uh, en daarvan hebben uiteindelijk maar 35.000 mensen hun stem uitgebracht. En uh, ja, dat, is, uh, dat zou onze eer ten naam moeten zijn. Vindt u, vindt u ook dat die hindernis moet worden opgeheven? Ja, ik denk dat het. Uh, um, uh, nou ja, de, de, de hindernis van het registreren. dat zal uh, waarschijnlijk wel een, uh, een, een, een formaliteit blijven. Maar ook daarvoor geldt dat dat makkelijker kan. Het is overigens erg belangrijk om te weten. dat voor Nederlanders in het buitenland. Uh, de registratiedatum altijd ruimschoots voor de verkiezingen ligt. Wat ook wel nodig is als je per post spullen moet ontvangen. Uh, en als je het per internet zou doen, zou het ook kunnen helpen om die registratiedatum wat uh, te verleggen. Waardoor hmm. mensen meer tijd hebben om zich te registreren. En ook dat weer kan helpen aan een hogere opkomst. Ja. Want uh, laten we zeggen dat dat uh, potentieel van nu 35.000, 45 45.000 uh, aanmeldingen, u vindt eigenlijk dat, dat uh, er veel meer moeten zijn. Als je kijkt dat ja, de groep die het betreft tussen de 500.000 en 700.000 stemgerechtigde lid. Hebt u nog even gecheckt of dat allemaal VVD'ers zijn? Ja. Dat zouden we natuurlijk graag willen, maar daar is mij niet om te doen. Uh, uh, okay. Het is ook een, een mooie uh, melange van, uh, van alle partijen die daarin vertegenwoordigd is. Maar het is wel heel belangrijk dat de uh, één, dat zoveel mogelijk mensen aan onze democratie meedoen. Ook als ze niet in Nederland wonen, maar wel stemgerechtigd zijn. Uh, en met name ook omdat de stem van Nederlanders uit het buitenland belangrijk is. Omdat, zoals ik dat uit eigen ervaring weet, ik heb zelf in Amerika gewoond... Uh, ...voor ik in de Tweede Kamer uh, uh, werd gekozen. Uh, het een, uh, een, een, een stem is die uh, met een andere blik ook soms naar Nederland kijkt... ...en dat is heel gezond om die ook vertegenwoordigd te hebben ja. uh, in ons uh, politieke systeem. Nog even één kritische noot, want er is natuurlijk wel vaker gedoe met het, uh, ja, met het, het stemmen... ...met het met dingen registreren via uh, internet bijvoorbeeld. Uh, er zit natuurlijk ook een risicofactor in dat, dat er mee gesjoemeld gaat worden. Nou ja, kijk, geen enkele methode is veilig. Ook niet de methode die we nu hanteren. Hè. Die is nog formeel helemaal zoals het ook in Nederland gaat, met formulieren. Eén, uh, dat zorgt ervoor dat heel veel mensen uh, uh, uiteindelijk niet aan stemmen toekomen. Uh, of, zoals uit de getallen blijkt, heel veel stemmen die op die vooralsnog ouderwetse uh, manier worden uitgebracht ongeldig zijn... Um, en daarnaast is het systeem wat we hebben überhaupt niet waterdicht, ook in ons eigen land niet. Want zoals de verkiezingswaarnemers van de OVSE uh, uh, keer na keer uh, uh, ons, uh, uh, er, er ons op wijzen, dat bijvoorbeeld ons systeem van volmachten mm -hmm. uh, ook fraudegevoelig is. Ja, ja. Dus geen systeem is veilig en ik denk dat um, het verbeteren van het systeem zoals we het nu hebben, uh, de ambitie moet zijn en ja. dat het feit dat er uh, risico's aan verbonden zijn... niet ervoor moet zorgen dat we zeggen, nou doen we dat maar niet... dat internet stemmen, ja. maar dat het ons juist ja. erom te doen moet zijn... dan de risico's zo klein mogelijk te maken. Dank u wel. Vanuit de Verenigde Staten, Joost Taverne, VVD-Kamerlid. We gaan praten over het weer met Marco Verhoef. Uh, we hebben net in deze uitzending gesproken met uh, meneer Mastenbroek... die zit in uh, Noordoost-Spanje, is uh, alles kwijtgeraakt... door uh, die afschuwelijke branden daar... Uh, het is, uh, ja, is dat de pure droogte, die branden? Ja, ik denk dat het een combinatie is van... Uh, kijk, als het een week lang in Spanje droog weer is met 35 graden... dan kun je je voorstellen dat er van vocht al weinig meer over is. Dat verdampt ja. gewoon heel snel bij dat soort temperaturen. En uh, je ziet het ook elk jaar terugkomen, op uh, niet altijd op dezelfde plek natuurlijk... maar dat het gewoon droog is. En in sommige gevallen als het echt lang droog is... Ja, dan is een, uh, een klein vonkje soms al genoeg om Kon... de zaak uh, te laten... Uh, Exploderen, wou ik zeggen. Nou, ja. goed, dat zal het nog net niet zijn. Maar wel vlamvatten En als het een keer vlam gevat heeft, ja, dan uh, kan het ook hard gaan. Komt er regen aan? Nee, niet echt overdreven veel. Dus uh, daar zullen ze het niet van moeten hebben. Uh, het is niet zo dat het meteen ook helemaal droog is. Want in die hoek later in de week misschien wel een enkel buitje. Maar uh, ja, zo'n enkel buitje, dat, dat doet niet genoeg. Ja, daar heb je echt meer voor nodig om die branden... dan echt onder controle te hebben en te houden. Ja. Even naar ons eigen land. Uh, eindelijk is het zomer. Um, is het overal lekker weer in Nederland? Ja, eigenlijk wel. Het is in ieder geval overal zonnig. Het is overal droog. Uh, in het Waddengebied is het misschien net niet zo warm... als dat het in het binnenland is. Uh, maar goed, daar hebben ze dan weer het voordeel... zeg ik er maar meteen bij, dat er ook wind staat. Dan kun je nog een beetje zeilen. Dus uh, elk voordeel heb ze nadelen en andersom hebben we geleerd. Nou, dat geldt hier ook voor. De, dus uh, waar dan uh, de wind tegenvalt... daar zitten de temperaturen gewoon op een hoog niveau. En waar uh, de temperatuur iets lager uitpakt... 1,22 graden is natuurlijk ook prima. Ja, dan heb je wat meer wind. Dan Gaan we er nog ergens in. zomerse temperaturen... De officiële zomerse temperaturen krijgen? Sterker nog, die hebben we gehad. Oh, in de, de beeld is het meer dan 25 graden geweest. Dus officieel hebben wij vandaag een zomerse dag in ons land. Kijk, ja. Ja. en hoe zijn de vooruitzichten? Prima, blijft gewoon prachtig weer. Ik uh, hou erop, tot en met donderdag sowieso zonnig en warm. De temperatuur gaat nog wat verder omhoog. Morgen wordt het al zo'n 27 graden. Gemiddeld zeg ik erbij, dus op enkele plekken kan het nog wel wat warmer worden. En misschien dat we ergens deze week wel een keer richting de 30 gaan. Uh, dat is nog wat ver uh, gezocht, omdat nou echt op grote schaal te gaan verwachten. Maar 7,28 graden volop zon. Het ziet er prima uit. En ja, dat blijft dus voor een groot deel van de week ook het geval. We kijken toch graag nog eventjes naar de Olympische Spelen ja. naar Londen. Hoe is het weer daar? Nou ja, in de aanloop prima, want uh, wij hebben mooi weer. In Londen is het ook gewoon zonnig en droog en warm. Ook 7, 28 graden op de thermometers. Uh, het enige nadeel is dat het weer daar gaat veranderen op de vrijdag uh, helaas. Dan wordt het, de dag uh, van de opening. Ja, dat zul je altijd zien. Hè? Nou, goed, de verandering gaat gepaard met buien. En met buien weet je nooit of ze ook precies boven dat stadion gaan vallen. Dus laten we ons daar dan aan vasthouden. Er is ook nog wel ruimte voor de zon. En vrijdag is het ook nog wel aardig warm. Zo'n 24 graden, denk ik. In het weekend een graad of 20. En uh, ja, ook dan een mengelmoesje van, van zonnige momenten maar ook kans op een paar buien. Oké, okay, dankjewel. Marco Verhoef. Ik doe op de weg naar huis de radio aan natuurlijk, want Lucilla en Tom zijn er en de dak eraf. Gewoon. Had heb ik besloten. Een, heb jij een cabrio? Ja. Echt waar? Ja. Ongelooflijk. Ga je mee? Nee. <laughs> <laughs> Tot morgen. <laughs> ja.